Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. De klokken luiden voor de Queen. In heel het Verenigd Koninkrijk worden de klokken 96 keer geluid... om de overleden Queen Elizabeth te eren. Ondertussen groeit de Bloemenzee bij alle paleizen... op Balmoral in Schotland, waar ze stierf... en ook bij Buckingham Palace in Londen. Het voelt vandaag echt anders voor correspondent Arjen van der Horst. Ik vind het stil in Londen. Uh, dit is een dynamische stad en doorgaans erg luidruchtig. Maar ik vond de ochtendspits opvallend rustig vandaag. Vooral bij Buckingham Palace zie je die stilte en rust. Mensen zijn erg ingetogen. ingetogen. Ja, het tekent het respect dat ze hebben voor een overleden vorstin. Vanavond horen we de koning voor het eerst. Charles geeft een speech op de tv... Gas uit Groningen halen moet zo snel mogelijk stoppen, zegt de staatssecretaris die erover gaat. Vannacht was er weer een beving met een kracht van 2,3 in Uithuizen. Mijn lijn is altijd geweest, gas uit Groningen is echt het laatste, laatste redmiddel in een emergency. Dus als wij in de winter in de kou zouden komen, of landen in onze buur in de kou zouden komen... dan kunnen we over Groningen praten, in alle andere gevallen niet. EU-landen wijzen juist naar Groningen nu de gaskraan vanuit Rusland zowat dicht zit... Een datalek bij Digital. Wachtwoorden en privégegevens die het festival van bezoekers heeft... stonden online, heeft RTL Nieuws onderzocht. Het gaat om namen, mailadressen, geboortedatums van 130.000 mensen. Ook wachtwoorden voor de site van het festival stonden online. Inmiddels is de boel weer offline en het festival heeft iemand aangenomen... die ervoor moet zorgen dat het niet meer gebeurt. Het is een chaotische dag in het OV. Reizen met een NS-trein kan alleen tussen Utrecht, Amsterdam-Zuid en Schiphol... Voor de rest is de hele dienstregeling eruit gehaald. In Noord-Nederland staken ook buschauffeurs en ander personeel van streekvervoer. Deze jongeren in Drenthe moesten even puzzelen. Het staat al heel lang op het scherm dat hij over zeven minuten zou komen, de bus. Maar hij is er nog steeds niet. Morgen ben ik eerst op de fiets Smilden gegaan, voor het hoog Maar nu sta je hier en gaat je bus komen? Nou, ik zie dat 21 verval, want dus ik moet naar Emmen. Maar ik kan er ook met 310 via Gieten en dan kan ik met 300 naar Emmen. Dit weekend praat de NS weer met de vakbonden. Die hebben alweer nieuwe acties gepland. Volgende week dinsdag en donderdag willen ze weer staken. Het weer in ochtend trekken buien vanuit Zeeland het land over. Af en toe met onweer. Het is 20 graden. Het weekend grijs met af en toe een bui. Het blijft rond de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Hoofddorp en hoogmade, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En 9 Den Helden richting Alkmaar tussen Schoorl en Bergen, 3 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 met nu ZFM luncht.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 Tot een traag lach Nee, dat had je niet gedacht. Want ik hoef er niet over te praten. Waar moet nog voor gaan slapen? Lussen mijn hart hier op papier. Het is de enige manier. Zelf vergeten, vertronken in de tranen van het keiharde leven Maar hoop op beter, ligt niet in het verleden Want we zijn helemaal leeg, maar blijven toch alles geven Mijn mama werd geraakt in de strijd Zo werd mijn allergrootste angst in is realiteit Papa, mama, ik neem jullie niks kwalijk Papa, mama Mensen ze zeggen dat het komt wel goed Maar vertel me liever hoe dat moet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 Heet de Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Op een terras, ergens in Frankrijk in de zon...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 is. Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom,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 Every time your body's next to mine Something deep inside of me Wants to love you endlessly When the touch, Girl, you don't know how it makes me feel I just can't believe it's real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 Where so they make my tea And me, I understand. Say so your dad know like me, uh. See me, I won't make it. know say me there for you, gotta. Yeah, And if not you prize me that. That's I feel like those see ya. And I want yeah, trade yeah. you for nothing. This love, will make this struggle, making me the champion. It's like you wanna break the law. It's the way without you I'm Not gonna tell me with this cuffing, so cuffing, Give me the study No, oh, no I'ma get tell you, me what's up and I'ma watchin' make me day I'm I'ma girl. I wanna make you Boulosa. Baby, I'ma like make you oh, baby, oh, no, no Boulosa. Radio, Benner het Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Zie 24 uur per dag, Heet de zomer. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maillorette, la voix soumise en gondelier. Voor een cerise, voor haar bezem. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quel drôle d'idée! Quel drôle d'idée! Quel drôle d'idée! Je fondais sous sa voix.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 Sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rijdt, fait de banquise, puis préfère par parzant furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. The Les yeux the ears bris, the chin, les, les chin, en chin, pied Me penchant comme la tour de Pise Pour chin, Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Zelf weten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 said i never knew that you like Nee, goed.